5 uur door Almegens met het NOS-journaal. Twee of drie grote farmaceuten zijn geïnteresseerd in een Nederlandse vondst die tot een coronamedicijn kan leiden. Het gaat volgens Nieuwsuur om een antilichaam dat een infectie door het coronavirus kan stoppen. Rotterdamse en Utrechtse onderzoekers werken daaraan. Om er een medicijn van te maken en het op grote schaal te produceren is samenwerking met een farmaceut nodig. In de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus begon, zijn volgens Chinese media in de afgelopen dagen 3 miljoen inwoners getest op het virus. En het is de bedoeling om alle 11 miljoen inwoners te testen, om zo een gevreesde tweede golf in de kiem te smoren. Het aantal vacatures is eind maart met 21% gedaald ten opzichte van eind december. Volgens het CBS waren er 226.000 vacatures, ruim 60.000 minder dan eind vorig jaar. Voor het eerst in zeven jaar was er een afname en niet eerder was de daling zo groot. Ook het ondernemersvertrouwen is fors gedaald. Veel ondernemers vrezen dat ze in het tweede kwartaal mensen moeten ontslaan. In Zandvoort zijn de drie wethouders opgestapt na een ruzie met de gemeenteraad over een weg bij het racecircuit. Die mocht worden aangelegd als die alleen zou worden gebruikt als calamiteitenroute. Maar zonder dat de raad ervan wist, gaf het college ook toestemming om de weg bij andere evenementen te gebruiken. Toen de wethouders door de Raad werden gedwongen dat terug te draaien... besloten ze af te treden. Twee vissers hebben zes weken lang rondgedobberd in een bootje op de Stille Oceaan... en zijn gisteren gevonden op een eiland. Ze vertrokken begin april van de Marshall-eilanden met een motorbootje... kregen pech en kwamen gisteren pas aan land op het Micronesische atol Namoluk... 1600 kilometer verderop. Volgens de minister van Volksgezondheid van de Marshall-eilanden... waren ze sterk vermagerd en verzwakt... De twee waren vertrokken met nog een derde man. Wat er met hem is gebeurd is nog onduidelijk. Het weer, eerst zon, later stapelwolken en in het noorden mogelijk een bui. 13 tot 15 graden wordt het. In het weekend op de meeste plaatsen droog en zonnig. Zaterdag 16 graden, zondag nog iets warmer. Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Just keep ZFM I'm so Mm -hmm. Fresh out these low with no mountains. Damn, fresh that these Atlanta, bumping up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like a cent. He go, hey, make it on me, baby. Yeah. Hey, Shoutin' cravin' on me, get the eatin' on me, on me. She on me, yeah, hey, yeah. Shoutin' cakein' on me, got the bacon on me, This is history and I'm making on me. That theme um, if it goes a million, that's me. me. I was getting more like too. the light. Zie FM, maak ze naambaar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Mario. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag, heet de